De asbest is in 17 woningen terechtgekomen. Omwonenden worden opgevangen in een café. Inwoners van Bozem wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden. Verschillende brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan er ook drie auto's in de brandende loods. Uit het Zaans Museum is woensdag een kunstwerk gestolen. Het is het schilderij Storm op Zee van Jan van der Linden. Volgens het museum in Zaandam is het schilderij op hardhandige wijze losgetrokken en daarna meegenomen.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 Amerikaanse acteur Danny Glover gaat een rol spelen in een Curaçao-film over de slavernij. Glover is bekend van films als Lethal Weapon en The Color Purple. De film gaat over de legendarische Tula, die op Curaçao een slavenopstand leidde en daarom werd geëxecuteerd. Ook Jeroen Krabbe, Derek de Lind en Barry Hay spelen in de film. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Het weer bewolkt en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Ook komende dag regenachtig, vooral in de ochtend. En smiddags wordt het zo'n 13 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie twee meldingen. De eerste op de N31, Leeuwarden richting Drachten. Die is tussen Garijp en gaat dicht door een ongeluk. Verkeer moet via de N913 en N356 richting Drachten. En de tweede melding op de N706, Vogelweg, Almere Haven richting Dronten. De A27 Almere houdt is die weg dicht door een technisch onderzoek na een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. jong verslaggevertje van het nos hier vlakbij werkte ik... Heeft een diepe indruk op me gemaakt. De tentenkamp dat in 1998 opgericht was in Ermelo. Weet u nog, die enorme verzameling tenten die door het leger neergezet waren om asielzoekers op te vangen. Ik liep daar rond, ik denk op de dag dat iedereen uiteindelijk weg moest. In de stromende regen, als ik me goed herinner. Vrouwen, kinderen, het was, om het voorzichtig te zeggen, door de minimale voorzieningen niet het toppunt van humaniteit wat ik daar zag. Zo moet het niet, vonden ver weg de meeste mensen achteraf. Maar hoe dan wel, daar zijn we nog steeds niet achter. Mijn gast vannacht is Jos Wiene, burgemeester van, uh, van Katwijk... voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Jos Wiene, hartelijk welkom. Dankjewel. Um, nou zegt mijn instinct dat een burgemeester een U is. Nou ben ik niet zo van de U. Nou, dan zeggen we je. Ja? Ja. Nou, in dit geval dan graag. Maar dan hebben we dat maar vast even afgetikt. Um, ja, de balans tussen, tussen streng en rechtvaardig. Waarom hebben we daar zo'n moeite mee in dit land? Nou ja, streng en rechtvaardig, dat kan wel eens uh, misschien hetzelfde zijn. Ja, um, dat is trouwens hetzelfde ook. Ik ja. bedoel eigenlijk st streng en, hu en humaan. Ja, um, nou ik, ik denk uh, dat dat maken heeft met het feit dat uh, als je echt zegt van mensen die liever hier in Nederland zijn, uh, die zou je het liefst ook willen toelaten. Uh, ze komen uit landen waar ze veel minder kansen hebben, veel minder mogelijkheden hebben. Dus laten we daar nou een beetje ruimhartig in zijn. Ja. Dan zijn de aantallen zo onnoemelijk groot dat dat gewoon niet kan. En dat betekent dat je uh, heel goed na moet denken van wie laat je dan wel toe en wie niet. En zodra dat, uh, als je het in beleidstermen gaat zeggen, dan lukt dat nog wel. Zo van nou mensen die vervolgd worden, die laten we toe. Ja strengere criteria. Uh, ja, dus dan hebben we criteria en zeggen, nou, dan is het helder. Oké, okay, die mensen die, die kunnen echt niet uh, naar hun eigen land, uh, die moet je opvangen. Ja. Even het voorbeeld, uh, joden die in de tijd wegvluchten voor, voor uh, Hitler, uh, die stuur je dus niet terug. Dat kan niet. Um, maar onder maar, de huidige asielwetgeving, ja. zou die joden geen schijn van kans maken? Nou, dat denk ik wel. Ja? ja. Is dat zo? Ja. Ja. Um, de asielwetgeving is dat als je uh, gevaar loopt... Uh, voor uh, je leven uh, of vervolging in het land waar je vandaan komt... dan krijg je asiel. De tijgers hebben we teruggestuurd naar Sri Lanka. Zeker. En die en werden dat ongeveer heeft... van het vliegveld afgepakt... en die verdwenen om nooit meer terug te komen. Ja, nou ja... De afweging uh, wordt uh, door het Rijk gemaakt, maar uh, daarbij is uh, de intentie dat mensen die daadwerkelijk gevaar lopen, dat die niet worden teruggestuurd, maar dat die asiel krijgen. Ja. Nee, ik bedoel je niet om, om je meteen in de verdediging te drukken. Nou, maar ja, het, het is, gaat... dat, is, dat is ons beleid niet, hè? dat is het Rijk. Nee, uh, dat weet ik ook. Leg alleen uit wat de filosofie is. En het gaat mij ja. even om het punt wat, uh, wat daarboven ligt, namelijk waarom vinden wij het toch zo moeilijk om die balans te vinden? Want het dilemma heb je perfect geschetst, maar waar, waar, die balans is zo lastig. Ja, en dat heeft denk ik te maken met het feit dat uh, als je het uh, abstract in beleidstermen zegt... Dan, uh, dan zeg je van dan klopt het wel, maar op het moment dat ik tegenover iemand zit... die komt uit een land uh, waar het gewoon tamelijk behoerd is qua omstandigheden... en die wil verschrikkelijk graag hier blijven. En je zit daar echt tegenover, zoals wij nu tegenover elkaar zitten dan is het plotseling vreselijk moeilijk. Dat is uh, geen dossiernummer meer. Nee, precies. En dat, dat zie je dus ook. Dat zodra... Het, nou ja, Mauro is natuurlijk dat is een, een symbool geworden. Uh, als je zo'n traan ziet bij iemand... Dan, dan gaan heel andere dingen meespelen. Dan heb je het gevoel van, ja jongens, vreselijk. Zo is ook zielig, dat is verdrietig. Uh, wil je dit... Uh, nou. De... Heb je hier niet een beetje de kern van het probleem te pakken? Namelijk dat de Haagse... Je schetst aan de ene kant de regels. Vanuit regels gezien is het allemaal niet zo gek ingewikkeld. Regels is Den Haag. Uh -huh. Praktijk en mouwen in de oog kijken, dat zijn jullie, de gemeente. Hmm. Nou, dat, dat is één van de dilemma's waar je in zit. Uh, dat uh, als je heel direct met de mensen te maken hebt... Uh, dat je dan toch weer iets anders kijkt naar de problematiek... dan uh, wanneer het uh, nummers en, en, en uh, abstracties zijn. Er is nog een tweede reden waarom gemeenten en rijk... soms er net wat anders in zitten. Uh, gemeenten worden soms geconfronteerd met uh, de effecten van rijksbeleid... waar het rijk dan geen last meer van heeft. Kijk, voor, rijk, voor het rijk is een asielzoeker is iemand waar ze iets mee moeten, om het maar even letterlijk zo te zeggen... als die zich aanmeldt en er moet onderzocht worden of die toegelaten wordt... dan moet die opgevangen worden, dan is er huisvesting. Dan is er uh, Als die toegelaten wordt, dan moeten er ook dingen geregeld worden. Maar als ze zeggen van nee, hij kan hier niet blijven... Uh, want uh, dit is geen echte vluchteling... dan uh, zeg je van nou, dan is er geen opvang meer... en dan kun je hem buiten zetten. Dan is die voor het Rijk geen probleem meer, maar voor ons... Bij de gemeente uh, is het wel degelijk een probleem... als die persoon gaat zwerven en zegt van wat moet ik? Ik heb geen plek, ik weet niet wat ik... Uh, nou, het is een enorm probleem. Is dit, dit um, het, het verschil tussen hart en hoofd? Oh, dan zeg ik wit, weet hetzelfde. Nee, de harte... nee. <laughs> nou ja, hart en hoofd, je het wel goed. Ja, ja, nee. ja, ja, ja, hart en hoofd, dat, uh, dat kan. Uh, dat... Kan meespelen, maar ik denk dat dit vooral een kwestie is van uh, je hebt uh, bij het Rijk bepaalde verantwoordelijkheden uh, die ergens stoppen. En dan zeggen ze van nou daarmee is het probleem uh, voorbij, want uh, dit was een asielzoeker, maar we hebben de zaak behandeld. Ja, en uh, met het Rijk de beslissing. is het hoofd. En ja. de gemeente is het hard? Nou, dat kan. Maar je kunt ook zeggen, van, los nog van wat de gemeente er verder qua hart van vindt... en ge qua gevoel, het is gewoon uh, een echt probleem. Want mensen die ja. niet dit land verlaten... dat is eigenlijk het probleem waar het een beetje om draait. Als een asielzoeker niet wordt toegelaten... maar ook niet het land verlaat, dan gaat hij... Ja, proberen ergens toch uh, een plek te vinden. En dan gaat hij zwerven. Ja. Uh, dan kan hij uh, uitgebuit worden door mensen die zeggen... Van, nou, uh, ik heb een plek voor je, maar dan moet je wel uh, keihard voor me gaan werken. Uh, voor vrouwen kan het betekenen dat ze in handen komen... van mensen die uh, ze dingen laten doen die ze eigenlijk helemaal niet willen. Uh, dat kan trouwens bij mannen ook. Uh, het kan betekenen... Ja, je prostitutie bedoel je Bijvoorbeeld, ja. ja, ja, ja. Uh, wat ook kan, dat is dat... Uh, uh, mensen ziek worden, maar er is geen, ze zijn niet verzekerd. Uh, ze hebben geen plek waar ze heen kunnen, dus uh, ze worden ook niet behandeld. En als dat besmettelijk is, is dat ook een, een, nog een gevaar voor de volksgezondheid. Maar het meest pijnlijk is, uh, als wij geconfronteerd worden... en dat gebeurt soms, in, uh, zeker in de steden, met mensen die daar uh, ja, echt zwerven. Ja, ja uh, goed, is het, het is ook weer zichtbaar geworden in Amsterdam... Uh, 40 asielzoekers die in een geïmproviseerd tentenkamp uh, leven... Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers woont in tenten in Osdorp in Amsterdam. De asielzoekers zijn afkomstig uit onder meer Somalië, Soudaan en Ethiopië. Ze zijn radeloos en kunnen geen kant op. Je ziet het is We here. Ja, en onze vraag is. een blik om te slapen. Is het belangrijk? Belangrijk is één blik om te slapen. De uitgeprocedeerde asielzoekers kiezen er zelf voor om op dit kamp te verblijven. Dat zei minister Leers eerder deze week. De stadsdielvoorzitter vindt dat de minister Maas moet komen kijken. Hij is verantwoordelijk voor het asielbeleid in Nederland. Dit is de situatie, het resultaat van het asielbeleid. En ik zit als lokaal bestuurder met deze mensen in de buurt... wat het ontzettend moeilijk heeft. Dus nogmaals de oproep aan de minister Leers. Kom even kijken en zorg dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Jos Wiener, burgemeester van Katwijk... voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging, Nederlandse, Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Ik vraag het je maar recht voor zijn raap. Zijn deze mensen dan zielig of zijn het profiteurs? Nou, ik, ik denk dat daar een algemene antwoord niet op te geven is. Wat ik constateer, dat is, um, dit zijn mensen die uh, niet zijn toegelaten. Die daarom geen voorzieningen meer krijgen van het Rijk. Die worden door het Rijk in principe geholpen om terug te gaan naar het land waar ze vandaan komen. Um, maar op de een of andere manier lukt dat kennelijk niet. Nou ja, ze worden geholpen, 28 dagen lang. Ja. En als ze binnen die 28 dagen uh, niet te papieren hebben en niet weg zijn, ja, dan worden ze op straat gezet. Nee, Nee, dat, dat, is, dat is echt. De, de, formeel is het inderdaad 28 dagen. krijg je nog opvang en in die tijd wordt er gewerkt aan terugkeer. Daarna uh, heb je opnieuw een periode van ongeveer 28 dagen. waarin er op een andere plek uh, ook gewerkt wordt aan terugkeer. Maar als het zo is dat uh, je meer tijd nodig hebt dan blijf je ook langer in de opvang als er daadwerkelijk zicht op is... dat je vertrekt op het moment dat het beeld is van, nou, het lukt niet. Geen papieren of land van, uh, waar ze naartoe moeten werkt niet mee? Precies. Dan uh, komt het moment dat er gezegd wordt van... joh, uh, wij zien uh, eigenlijk geen mogelijkheden om jou uh, weg te krijgen. Soms volgt er dan detentie. Dus dan uh, kan het betekenen dat je in een soort gevangenisachtige situatie komt... omdat de indruk bestaat van men saboteert terugkeer... En uh, wordt via een strenge regime uh, geprobeerd om die mensen toch uh, zover te krijgen uh, dat ze wel meewerken. Maar je kunt iemand niet altijd opgesloten houden. Uh, dat is maar een hele beperkte periode en dan worden ze inderdaad op straat gezet. Ja, dan ben je bent geen burgemeester van Amsterdam en je zult ook niet precies weten wie daar rondloopt, Maar in algemene zin, wat voor mensen hebben het over als het gaat om zo'n groep die nu in Amsterdam kampeert? Uh, dat zijn dus voormalige asielzoekers die komen uit een, een, een, een beperkt aantal landen. Uh, de landen die het meest uh, op dit moment uh, vluchtelingen uh, vandaan komen zijn landen als Afghanistan, uh, Somalië. Uh, nou, hier werd genoemd Soudaan, uh, Ethiopië, dus een aantal Afrikaanse landen. Uh, Armenië is ook een land uh, waar uh, nog aardig wat uh, asielzoekers vandaan komen. Nou, die mensen die. Uh, op de een of andere manier lukt het niet om ze terug te krijgen. Daar doet het Rijk overigens tegenwoordig veel aan. Uh, ik ben al een aantal jaren met deze problematiek bezig. We hebben een tijd gehad uh, toen uh, Job Cohen staatssecretaris was. Die was er altijd heel erg helder in. Uh, die zei van ze zijn hier zelf gekomen. Ze gaan ook zelf weg. Dus ze worden nog 28 dagen Hebben ze de tijd om te werken vanuit opvang. En daarna zetten we ze op straat. En dan uh, moeten ze het zelf verder uitzoeken. Die was daar nou ja, heel street in. Um, daarna uh, hebben opvolgers gezegd: van, Nou ja, dat vinden we eigenlijk dat dat toch ook niet helemaal reëel is. Gemeenten hebben daar ook heel erg tegen geprotesteerd. Want die zeiden: Van ja, daarmee breng je de mensen uh, met heel veel problemen uh, in de straten van de steden en de dorpen. En uh, wij vinden dat dat zo niet kan. Zorg er gewoon voor dat ze echt weggaan. Ja. Uh, nou, er is nu rijksbeleid gekomen. Ja, daar wacht is... even, dat we even, even ja? terug in de tijd gaan. Want ja? inderdaad, in, in de periode tot 2007 zijn veel gemeenten actief geworden. Met name noordelijke gemeentes uh, mm -hmm. in Nederland. Ja? In het organiseren van noodopvang. INLIA, uh, de kerkelijke organisatie van, uh, van Tilburg. Uh, die heeft daar John van Tilburg die heeft daar met name ook een grote rol in gespeeld. Ja. Die schoot als paddenzoel uit de grond. Ik ben ja. ook in Groningen geweest destijds. Uh, om daar te filmen ooit. Uh, dat was een voorziening waar honderden mensen opgevangen konden worden. door ja. de gemeentes ook. Ja. De gemeentes hadden een zorgplicht. Dus in die periode was het ook logisch, toch, dat de gemeente dat deden. Nou. Of gingen ze eigenlijk toen al te ver? Want het rijk was er helemaal niet blij mee. Nee, dat klopt. Uh, als ik het even heel, de, ik, ik probeer het uh, kort te schetsen. Waar het op neerkomt, dat is van: uh, er is een tijd geweest dat rijk zette ze gewoon op straat. Um, en gemeenten zagen dat het probleem steeds groter worden. Toen zei het Rijk, van: nou, wij zien dat probleem... dus wij gaan daadwerkelijk mensen uh, begeleiden naar terugkeer. Dus wij gaan daar echt inspanning op zetten. Er is een speciale dienst opgericht. Die heet DTNV Terugkeer en Vertrek. Dienst, Terugkeer en Vertrek. En die probeert die mensen ook echt weg te krijgen. Um, dat is, uh, Met steeds meer inspanningen gaat dat gepaard. Er worden ook beloningen gegeven. Als mensen teruggaan, krijgen ze ook uh, geld mee. Dus er wordt echt geprobeerd, mensen gaan, gaan nou terug. Maar een deel van de mensen gaat niet terug. Uh, en die, dat zijn de uitgeprocedeerden die op straat komen te staan. Die periode waar u het over hebt, dat was uh, voordat er een algemeen pardon was. En toen hadden we een situatie dat uh, de mensen eindeloos in procedures zaten. Oude asielzoekerswet, uh, asielwet nog. Precies. Eindeloos uh, zaten ze in uh, procedures. Uh, want als ze afgewezen werden, gingen ze weer een nieuwe procedure beginnen. Sommige mensen zaten wel tien jaar in zo'n opvangcentrum. Uh, en als ze daar dan uiteindelijk uitkwamen, dan uh, zwieren ze rond. Uh, uh, wilden absoluut niet meer terug. Hadden ook het gevoel van, wij zijn hier gewoon Nederlander langzamerhand geworden. Uh, en steeds meer gemeenten die zeiden van, nou wij moeten iets doen. Dus we gaan noodopvang voor die mensen inrichten. Uh, en er kwam een steeds grotere roep om een pardon. Van, laat die mensen die al zo lang hier zijn... en uh, die, uh, waarvan een deel overigens nog steeds geen definitieve beschikking heeft zelfs... regel nou dat die een pardon krijgen. Dat is gebeurd. In 2007? Ja. Toen... Is er een bestuursakkoord gesloten met de gemeente? Ja. Want het Rijk zag ook wel in dat wat moest gebeuren. En wat, wat stond er in dat bestuursakkoord? Uh, van wij gaan de oude gevallen. Uh, dat waren de asielzoekers van voor een bepaalde datum. Uh, die zijn al zo lang in procedure. Daar zeggen we van: jongens, die krijgen nu gewoon toelating. Dat waren er ongeveer 25.000. Uh, daarmee schonen we in één keer die enorme wachtlijsten op. Want er, was, er zat ook iets onrechtvaardigs in die oude wet. Mensen konden eindeloos in beroep gaan. Precies. En zich in feite gewoon in de wet. Precies. Alleen het duurde en het duurde en het duurde. Ja, en dat, dat was gewoon onhoudbaar. Uh, en het Rijk zei, maar wij willen voorkomen dat wij door deze... Pardonmaatregel maatregel, naar buiten toe, naar um, eh, mensensmokkelaars... die mensen naar Europa brengen, de indruk wekken van... nou jongens, breng ze maar naar Nederland, want het kan een tijdje duren... maar daarna wordt word iedereen toegelaten. Dus wij moeten niet een soort um, asielparadijs ja. worden. Dat is, was de ogen van, uh, van het kabinet. En die zei, gemeente, wij vragen van jullie één ding um, aan de andere kant... of in ieder geval het belangrijkste, dat is stop met de noodopvang. Ja. Want als, als wij mensen op straat zetten omdat ze niet teruggaan... en jullie gaan ze, gaan ze vervolgens weer opvangen... dan denken ze nou, dat is mooi en dan gaan ze helemaal niet meer terug. Dus stop daar nou mee. Mensen moeten duidelijk zijn... als je niet wordt toegelaten als asielzoeker in Nederland... dan moet je gewoon het land verlaten. En dat is ook gebeurd. Die noodopvang die zijn ook gesloten? Precies. Uh, die, die, die, die zijn massaal gesloten. Uh, en heel veel mensen hebben pardon gehad. De procedures zijn enorm verkort. En desondanks is er nog steeds een uh, vrij grote ja. groep. En dat is ongeveer de helft. En dat is nou zo fascinerend. Ja. Want de zwerven volgens uh, de, de, de, nou ja, voor zover die cijfers betrouwbaar zijn. Maar de meest betrouwbare schatting gaat om 6.000 uh, uh, mensen die rondzwerven in Nederland. Maar het kunnen er ook gemakkelijk veel meer zijn. Ja, ja. Je, je kijkt een beetje zuiver. Ja, maar... de, de, ik, ik denk eerlijk gezegd dat de kans groot is dat het wel wat meer zijn. Maar, uh, maar noemen noem ze dat, is orde, is orde nou, groot? Niemand, nou, nou, het, het zou ook enkele tienduizenden kunnen zijn. Maar niemand weet het precies. Want er is geen ze? registratie van, nou, die zwerven rond. Die zitten illegaal in bepaalde panden. Sommigen hebben illegaal werk. Um, maar we weten het niet, want niemand uh, kan het bijhouden, omdat het illegaal is. Het wordt niet geregistreerd. Het enige wat wij weten, dat zijn de enige cijfers die we hebben, dat is uh, hoeveel mensen worden er jaarlijks uit de opvang gezet. 5500 zijn dat ongeveer, toch? Ja, op dit moment. Um, en dan zie je dat uh, ongeveer uh, de helft daarvan die... Uh, uh, of nee, ik, zeg, ik moet het anders zeggen. De 5500 die worden op straat gezet. En 5500 die verlaten ook de opvang. En die uh, gaan naar uh, het land waar ze vandaan komen. Dus die verlaten het land begeleid door uh, DTMV. Um, dus ongeveer de helft uh, die wordt naar buiten gezet. Zo van: joh, jullie werken niet voldoende mee. Um, je krijgt geen toelating hier. Maar je krijgt ook geen opvang meer. Dus zoek het dan verder zelf maar uit. En de andere helft die uh, gaat terug. Die helft die hier blijft, die komt op straat te staan. En daar hangen we dan een label aan. Daar zeggen we, die is met onbekende uh, bestemming vertrokken. Um, en de vraag is, waar naartoe? Sommigen die vertrekken alsnog naar het land waar ze vandaan komen. Sommigen die uh, proberen het in een ander land opnieuw. Ja, S maar, maar sommigen, het, het is één uh, grote gok toch? Want niemand weet het. Nee. Wie het zegt mag het zeggen. Dat klopt. En een deel daarvan zie je dan terug in die tentenkampen. Um, vaak gaat het dan om specifieke nationaliteiten... Uh, die ook een specifiek probleem onder de aandacht willen brengen. Bijvoorbeeld... Uh, Somaliërs en Irakezen uh, die uh, zeggen van wij kunnen niet terug. Dat is één poging wagen om het uh, nog wat op objectiever te maken. Want ja. het is natuurlijk een dossier waar uh, altijd emoties een grote rol spelen. Een deel mm -hmm. vindt dat je iedereen gewoon het land uit moet bourgeoiseren en je hebt hier sowieso niks te zoeken. En een deel vindt uh, dat we uh, veel te hard zijn en, en veel mensen zitten er erg in. Dus het, het roept altijd emotie op. Um, noemt u eens redenen om hard te zijn. Waarom zouden we hard moeten zijn? Omdat als je uh, uh, makkelijk bent. Er is een enorme hoeveelheid mensen in de wereld die uh, graag het land uit wil waar ze wonen. Omdat daar geweld is, omdat het daar gevaarlijk is, omdat er oorlog is, omdat er geen toekomstperspectieven zijn. Omdat ze denken: in het Westen hebben veel meer mogelijkheden. Dus die willen het land uit. Um, die mensen die, uh, weten ook dat er manieren zijn om in het Westen te komen. Uh, en op het moment dat een land een heel ruim toelatingsbeleid voert... dan zeggen de smokkelaars die dat regelen. Want hier, het, is, het is net als een reisagent, uh, alleen het is een vrij dure reis. Maar de bulk van de mensen komt via een smokkelaar hier? Uh, de, de, de indruk is dat heel veel mensen hier via een smokkelaar komen. Dat klopt. Uh, en die uh, smokkelaars die hebben dus een beetje beeld van... Nou, naar welke landen kun je mensen toesturen. Dat, daar zijn beelden van. En welke als welke landen? is grot uh, als je, nou, op dit moment, Nederland is heel lang uh, een land geweest... waar heel veel mensen naartoe gingen. Omdat wij, dat zou je niet zeggen als je onze interne discussies volgt... maar een heel uh, ruimhartig beleid hadden... in vergelijking met andere landen. Dat is veranderd. We hebben nu een vrij um, uh, streng beleid. En nu zie je dat in Nederland de aantallen dalen. Terwijl in een land als Zweden bijvoorbeeld... Uh, zijn die aantallen relatief um, uh, wat hoger. Duitsland heeft ook heel lang uh, hoge aantallen gehad. Um, België heeft aardig wat uh, mensen die daar uh, heen gaan. Niet omdat je daar trouwens goed wordt opgevangen. Opgev dat is juist tamelijk beroerd. Maar omdat de terugkeer niet zo erg goed geregeld is. Okay. En dat is dan een reden om het te zeggen... En er wordt allemaal bijgehouden. De die weten het allemaal precies. En die adviseren en die sturen. Zeker. Uh, die hebben beeld van waar kan je het beste naartoe. En uh, als wij een heel ruimhartig beleid voeren... komen er steeds meer mensen. En dan uh, okay. verdwijnt het draagvlak. Want dan zegt op een gegeven moment uh, bijna iedereen van... ja, jongens, maar dit gaat zo niet. We hebben jaren gehad dat er hier meer dan 50.000 uh, asielzoekers per jaar kwamen. Nou, dat zijn toch echt hele grote aantallen. Uh, Miljarden kost dat per jaar, toch? Uh, ja, dat kost gigantisch veel geld. Ook uh, een reden om hard te zijn. Ja. Goed, reden om soft te zijn? Uh, het gaat om mensen die uh, uh, vaak uit beroerde omstandigheden komen... beroerde landen waar ze vandaan komen. Uh, mensen die uh, als ze hier uh, kunnen werken en uh, mee kunnen doen... Uh, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze economie. Uh, dus uh, waarom zouden we zo verschrikkelijk uh, uh, hard ons opstellen? Dat is de, een argument voor de andere kant. Waar staat het landelijk CDA nu, jouw eigen partij, op dit vlak? Uh, die is uh, uh, op. Ja, die zegt van je moet wel streng beleid voeren. Uh, wij moeten echt proberen een onderscheid te maken tussen de asielzoekers die echt uit een gevaarlijke situatie komen en uh, degene waarvan je heel goed voor kunt stellen dat ze veel liever hier zijn, die uh, uit een land komen waar best uh, gevaar en problemen zijn, maar waar zij niet uh, vervolgd worden, en die moet je hier niet toelaten. Waar staat uh, Jos Wiene? Uh, ik vind dat je, een uh, dat zit daar dicht tegenaan... ik vind ook dat je daar gewoon heel reëel in moet zijn... van wij kunnen niet iedereen uh, hier toelaten, dus voer een streng beleid. Um, maar uh, wees vervolgens in de uitvoering uh, wel echt... Um, nou, ik, ik noem dat dan humaan. A, uh, probeer echt op een serieuze manier te kijken... van wat is er met de mensen aan de hand. Uh, stuur geen mensen terug die een reëel gevaar lopen... Ik vind, um, uh, om een voorbeeld te noemen voor iemand waarvoor ik uh, um, opkwam uh, recent... Um, als je een, een, een christen terugstuurt naar Iran... Uh, dan zeg ik van ja, ik, ik ben geen kenner uh, van de situatie daar... Um, maar ik vind eerlijk gezegd dat dat, gelet op de manier waarop daar met die minderheid wordt omgegaan... Uh, dat dat een, een, een inhumane uh, actie is. En dan is het officiële Nederlandse beleid... Dat is van ja, als ze nou maar niks laten merken, dan lopen ze ook geen gevaar. Nou, Dat vind ik eerlijk gezegd, dat vind ik dus geen, uh, geen verhaal. Maar u zult de ambtsberichten ongetwijfeld kennen. Ja. Uh, en over Irak uh, wordt gezegd, uh, daar kun je prima naar terug. Ja, nou dat hangt wel een beetje vanaf van welk deel van het land uh, en bijvoorbeeld het noorden. Uh, dat is een relatief rustig uh, gebied, um, ik heb begrepen dat op dit moment het gevoel is dat uh, uh, in Irak... hoewel er uh, regelmatig wel aanslagen zijn... maar dat het land toch relatief uh, rustig is... en dat het inderdaad verantwoord is, dat zeggen de Amse berichten. Ah, ah, ah. Maar dan, dan overigens ben ik uh, in die zin uh, terughoudend... ik ben er niet geweest, ik weet het niet... en ik snap ook dat wij dus op berichten af moeten gaan... die uh, Nederlandse vertegenwoordigers daar vandaan sturen... van zo is de situatie. Maar sommige dingen zoals het voorbeeld wat ik net noemde... daar kan ik zelf door mijn eigen um, uh, verstand te gebruiken van zeggen... van ik vind het gewoon geen redenering. Als je tegen iemand die vervolgd wordt vanwege zijn geloof zegt... van als je het nou niet over praat, dan loop je geen gevaar... dus we kunnen je gewoon terugsturen, dan denk ik... dat vind ik een heel rare benadering, dan blijft er geen vluchtelingen over. Dan hou je alleen de mensen over die vervolgd worden op grond van... Uh, uiterlijke kenmerken. En alle anderen zeg je van, joh, doe net alsof je het niet bent... en dan is niks aan de hand. Dat vind ik geen beleid. Net zo goed als ik vind dat je een... Uh, alsof dat het uh, werkt boven iemand uh, in het land van herkomst... weet ze natuurlijk feilloos wat ze achtergrond iemand heeft. Nee, precies. Maar dat, datzelfde vind ik... als je een, een, een homoseksueel iemand hebt die je terugstuurt... naar een land waar die uh, daarvoor de doodstraf kan krijgen... dan denk ik van, dat doe je dus niet. Uh, en dan kan je niet uh, volstaan met het verhaal van... Uh, ja, als je het nou maar niet laat merken, dan uh, is er geen gevaar. Maar dat zijn wel de harde kanten van het huidige beleid, toch? Want u kunt wel zeggen, uh, het is niet verstandig en we moesten het eigenlijk niet doen met z'n allen. Maar er uh, uh, ja, zijn gewoon ambtsberichten. En als er in Amsbericht staat, het is een veilig gebied of een veilige regio. nou, uh, pff, daar ga je. Dat, dat, dat zeker, dat volg ik, behalve uh, in die situatie. Dat volg ik in die zin. Dat ik denk, ik heb geen middel om dat te falsificeren. Ik weet het gewoon niet. Ik kan niet anders doen dan daarop afgaan. En bovendien ga ik er ook niet over. Hè? Een burgemeester gaat niet over uh, de toelating van die vreemdelingen. Maar ik kan wel zeggen, als ik geconfronteerd word... met individuele situaties, van jongens... hier uh, vind ik dat in zo'n ambtsbericht iets gezegd wordt... en dan uh, u vraagt mij naar wat ik persoonlijk vind. Nou, op het moment dat ik iets tegenkom waarvan ik zeg... van uh, dit klopt volgens mij gewoonweg niet... omdat de persoon waar het om gaat... Uh, dat hij daadwerkelijk gevaar loopt vanwege zijn overtuiging... vanwege zijn politieke uh, overtuiging, zijn geloofsovertuiging... zijn uh, uh, geaardheid, uh, Ja, dan, dan vind ik daarvoor hebben we een asielverdrag. Ja, maar wat kan een burgemeester van, uh, van Katwijk doen dan? In die situatie kun je uh, de minister benaderen en vragen... om nog eens te kijken naar die situatie en uh, Gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid, dat is de bevoegdheid die de minister heeft om te zeggen: Van in deze situatie mag deze persoon hier blijven. Gebeurt dat dan ook? Uh, nou, bijvoorbeeld, minister Verdonk was daar zeer ruimhartig in. Ja, dat is uh, grappig. Ja. dat is hele grappig. Ja. ja, dat klopt. Die dat was... heb ik vaker gehoord. Dat minister ja. Verdonk was, was een natuurlijk een hardliner een ja. VVD-minister die uh, zich erop riep dat zij een uh, uh, keihard asielbeleid aan het uitvoeren was. Maar in de wandelgangen hoorde je ook toen al van: uh, Dit is de minister die nog nooit zo uh, vaak gebruikt gemaakt heeft van discretionaire bevoegdheid als de juist uh, verdonk. Dat klopt. En ik denk dat dat uh, twee achtergronden heeft. Uh, ik, ik heb veel contact met haar gehad. Uh, zij is tamelijk rechtlijnig. Maar ik denk dat ze ook heel erg pragmatisch is. En ik denk dat zij iemand was die zei van... joh, uh, ik heb hier uh, heel veel last van als ik deze zaken maar door uh, laat gaan... en er is veel support. Als ik deze ene persoon nu uh, uh, toelaat, dan zeg ik... oké, okay, ik maak gebruik van die bevoegdheid, die mag Op blijven. Op een voorwaarde moet je dicht... Nou, bijvoorbeeld. Nou ja, maar Dat dan gebeurde heb ik wel in... toen, toch? Ja, maar het weet werd weet juist te, ook tegen, tegen de uh, lokale overheden toen gezegd... Van, als ik wat regel, dan wil ik er niks meer over horen. Ja, maar dat betekent dus ook dat ze daarmee uh, een hoop problemen was zich af. Dus ze konden streng beleid voeren... en tegelijkertijd in uh, schrijnende situaties... Uh, vrij ja, maar gemakkelijk zeggen van, bizar. ik uh, ga daar wat ruimer mee om. Maar die bevoegdheid heeft de minister. Nee, maar dat is toch eigenlijk heel bizar? Want ja. dan gaat de minister... Uh, en we gaan, we gaan nu verder met mij, we het niet uitgebreid over verdonken hebben... want uh, zij is history. Ja. Maar het is toch bizar dat de minister dan kiest voor een buitenkant... een publieke kant van, kijk mij eens rechtlijnig, kijk mij eens streng zijn. En ondertussen gewoon... Uh, nou, het is toch een beetje links willen rechts vullen, toch? Nou, ik, ik, nee. Want ik denk ook dat je kunt zeggen van... Uh, de, u hebt net een, of je hebt net gezegd in het begin van dit gesprek: uh, Van ja, je hebt het hoofd, je hebt het hart. Uh, het is lastig, er zit een spanning in. Nou, dat geldt ook voor een minister. Die uh, zegt: Ik wil een streng beleid voeren. Maar wordt geconfronteerd met individuele gevallen. waarbij uh, ze de afweging maakt van: Nou, ik vind inderdaad, ik, ik snap dat hier mensen zich erg uh, geëmotioneerder voelen. Ik, uh, ik maak gebruik van die bevoegdheid die ik heb. En daarmee. Zorg ik snap in principe, dat... principe wel goed, maar ja. het is, ik vind het, ik vind het uh, raar dat de minister gewoon daar niet voor uit durft te komen en zegt van luister, ik ga gewoon maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die ik heb, ik ga niet elk geval naar buiten brengen, maar ik doe het wel. Ja, nou ja, dat, dat, dat uh, zou je ook wel, uh, wel iets meer kunnen zeggen. Maar dan heeft het weer hetzelfde uh, effect, namelijk aantrekkende werking. Want op het moment dat mensen ja. het gevoel hebben van... ja, als we individueel het even voorleggen, dan is het geregeld. Dan uh, stroomt het verzoeken. Dus daar is ergens een afweging van hoe ga ik daarmee om. Uh, ik constateer gewoon dat de minister dat inderdaad uh, kan. En dat deed minister Verdonk, maar dat doet ook minister Leers... Um, maar bij um, Liers, uh, CDA-minister, zie ja. je natuurlijk precies dezelfde pagade. Want Leers was uh, als burgemeester van Maastricht juist voor een liberaal beleid. Had grote moeite met de scherpe kanten ervan. Uh, wordt minister en gaat opeens uh, dingen roepen die daar haaks op staan. Mm, dat weet ik niet zeker. Ik heb hem uh, de afgelopen jaren uh, heel, van heel nabij meegemaakt in overleggen. Ik heb hem ermee zien worstelen. Het is absoluut waar dat hij daar als mens uh, mee worstelde. Uh, hij uh, moest een streng beleid, uh, dat was de afspraak. Hij zou een streng beleid voeren, dat, werd ook, dat was wat de eis. Uh, en tegelijkertijd zie je dat hij uh, zelf ook uh, in een aantal gevallen het gevoel had... van jongens, hier wil ik toch proberen wat te doen. En dat zag je ook dat dat, dat, dat gebeurde. Uh, ik uh, denk niet dat er nou zo'n verschrikkelijk groot verschil zit. Maar het is wel waar, dat moet ik inderdaad zeggen. Hij heeft als uh, burgemeester van Maastricht, heeft hij wel eens. Uh uh, gevraagd om uh, clementie in een bepaalde situatie waar hij vervolgens zelf als minister over moest oordelen en toen gaf hij die clementie niet nou dan zie je de spanning wel de heel zucht, erg de zuchtste oplossing van Gert Leers was bijna hoorbaar tot, uh, tot in Groningen toen uh, de PV wegliep uit, uh, de gedoogconstructie geloof ik ja ik denk maar, niet dat hij te makkelijk mee gehad heeft dat weet ik wel niet. zeker Precies. Jos Wiene, burgemeester van Katwijk, voorzitter van de asielcommissie van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten uh, je hebt muziek meegenomen ja een, een Iers lied, ik was deze zomer met mijn zoon in Ierland. En we hebben daar wat Ierse muziek geluisterd en ook gekocht. En ik dacht, ik neem zo'n cd mee. muziek, Prachtig. Je mag het zelf afkondigen, want dat gaat mij niet lukken. <laughs> nee, dat, ik, ik, ik waag me er ook niet aan, want het is iers. En ik, uh, ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken. Nou, u uh, willen weten wat voor muziek het is. Dus het is dus even de laffe weg naar voren. De laffe vlucht naar voren. casluna.ncv.nl Dat is ons e-mailadres. Jos Wienen is de gast, burgemeester van Katwijk... en voorzitter van de asielcommissie van de VNG. Radio 1, Casa Luna. Frank du We hebben het over... Uh, de asielzoekerskwestie, zal ik maar zeggen. Um, het is een kwestie die het CDA tot op het bot verdeeld heeft ook, hè? Ja, dat is echt verschrikkelijk geweest. En dat zit, Eigenlijk loopt die scheidslijn um, bijna noord-zuid. Uh, anders zegt bijna protestants versus katholiek. Of zeg ik nou iets geks? Ja, ik denk dat dat... Te, um te generaliserend is. Maar ik, ik merk zelf ook wel dat inderdaad... met name in de noordelijke provincies... is er uh, een heel sterke beweging, ook vanuit kerken... om te zeggen, wij moeten hulp geven aan vluchtelingen. Uh, en daar zie je ook heel veel CDA's actief in. Um, terwijl uh, in, in de zuidelijke provincies... het klopt wel dat daar over het algemeen... een wat strengere lijn wordt voorgestaan. Uh, maar overigens zie ik dat echt... Geografisch ook dwars door het land lopen. Uh, ook in het zuiden zijn er mensen die... Uh, maar heb je daar een verkrijg voor dat de dat, dat, dat, dat balans er zo ligt... zoals je het net schetst? Um. Het is niet zo dat, dat katholieke nee. mensen minder zorgzaam zijn. Nee, of dat nee, nee, nee. Ik veel nee meer maar ik denk ook in, in, niet dat wijden. het echt, echt puur zit in het, in het katholiek zijn of in het protestant zijn. Dat geloof ik niet. Uh, en waarom dat in het noorden uh, uh, daar net wat meer is. Ik, ik sluit helemaal niet uit dat dat gewoon te maken heeft met het feit dat daar een aantal mensen heel sterk geweest zijn in het organiseren van hulp. Uh, net werd de naam van John van Tilburg genoemd. Uh, Inlia is in het noorden opgezet. Ik weet dat daar uh, kerkelijke werkers uh, heel actief waren. Al in de jaren tachtig. Uh, begin jaren negentig. Om um, vrijwilligers te krijgen die daarbij hielpen. Ja, en en op het moment wethouder. CDA-wethouder in Groningen. Destijds ja. groot voortrekker van de, de noodopvang. Ja, dus je hebt, je hebt diverse uh, mensen gehad die daar echt heel actief in waren. En je ziet dat als er zo'n infrastructuur ontstaat... dan zijn er dus ook de contacten. Want... Als je vrijwilligers daarbij betrekt en die komen daar... die hebben contacten met die uh, vluchtelingen... dan raken ze er ook meer bij betrokken. Ja, maar daar ligt een emotie achter. Of daar ligt, daar ligt een historie achter. Of er ligt een gevoel achter. Of een religie misschien wel achter. Er ligt altijd een beweegreden achter waarom die mensen ja, actief worden. En waarom zich daartoe aangehouden. voelen. Zeker, maar de vraag was eventjes van... kun je iets bedenken? Nou, een van de dingen die ik kan bedenken... dat is dat um, er daar relatief heel vroeg mensen waren die heel gedreven dat gingen organiseren. Dan kan je zeggen, ja, hoe komt dat dan? Nou, ik denk, daar zit ook wel een stukje uh, toevalligheid in... dat dat daar is neergezet. Um, en omdat die projecten daar liepen... en daar vrijwilligers bij betrokken waren... zie je dat er een bredere groep uh, daaromheen uh, zich kristalliseert. Um, en voor de rest denk ik dat het heel lastig is om dat precies in beeld te krijgen. Want het is ook echt. Um, ik, ik ken ook mensen uit Zeeland en uit Zuid-Holland die zich er heel druk over maken. Maar als, als een CDA wij zegt of gemeenschap zegt, of gemeenschapszorg of gemeenschapsverantwoordelijkheid, hmm. is het dan vooral een protestant die dat zegt? Nee, nee dat geloof ik niet. Ik denk dat ook uh, uh, zeker uh, meelevende katholieken uh, ongelooflijk uh, betrokken zijn... bij sociale projecten en dergelijke. Ik denk wel, uh, maar dan komen we op een heel ander chapitre. Dat heeft gewoon te maken met de ontwikkelingen van de kerk. Ik denk dat uh, de katholieken uh, meer binnenkerkelijk geseculariseerd zijn. Dat betekent dus dat heel veel katholieken... Uh, niet meer zo heel erg uh, kerkelijk meelevend zijn... niet meer zo heel erg in kerkelijk vrijwilligerswerk zitten... maar nog wel heel lang uh, een affiniteit met het CDA uh, hebben gehouden. Dat is nu overigens bij de laatste verkiezingen in een snel tempo uh, verdwenen. Ja. Um, en uh, protestanten uh, die zijn toch uh, wat actiever um, uh, gebleven in, in de kerk vaak. Um, en als ze dan actief zijn in het CDA, dan komen die twee dingen bij elkaar. Oké. Okay. Katwijk is katholiek, toch? Nee. Nee, hey? Katwijk is een. Uh, de, de, er zijn ook katholieken in Katwijk. Katwijk binnen zit een, uh, een katholieke parochie. Maar Katwijk aan Zee is een, een zeer uh, protestants uh, dorp. Oh, ik dacht dat het juist een, een en, enclave uh, was. Nee, nee helemaal nee, niet. Nee, nee. En Jos Wiener zelf? Is uh, protestants uh, hervormd. Oké, okay, dus, dus goed. Maar dat is natuurlijk altijd het mooie van, uh, van, van een omgeving, politieke omgeving waar meerdere stromingen elkaar ontmoeten. Um, maar. Is, is het CDA door deze kwestie ook, ook uh, letterlijk verscheurd geraakt? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk wel dat het een van de punten is waar je de, de kloven... die in het CDA uh, geslagen zijn door de samenwerking met de PVV... Uh, die zag je daarin tot uitdrukking komen. Waar stond jij? Nou, ik, ik had het gevoel dat het onverstandig was dat ze die samenwerking zijn aangegaan. Maar ik was toen uh, in de tijd gestemd werd op het congres, dan moet ik zeggen van dat ik het gevoel had van uh, nu we zover zijn, kunnen we niet meer terug. Als we nu nog nee zeggen, we hebben een akkoord gesloten. En als het congres nu nee zegt, dan is het uh, voor het CDA ook einde uh, oefening. Dus dat kan gewoon niet meer. Ze hadden die besprekingen niet moeten beginnen. Dat uh, vond ik nee, jammer. Nu, ik denk ook dat de maar de wetenschap van nu uh, is dat het voor het CDA nu uh, ook einde oefening is. Dat is niet letterlijk, maar wel. Uh, op Het is een verschrikkelijk uh, harde klap. Uh, en ik denk ook dat je onder ogen moet zien... dat er uh, echt iets uh, heel wezenlijks veranderd is in de Nederlandse samenleving. Mensen die automatisch zich zo verbonden voelden... met zo'n vorm van uh, politieke uh, partij... Uh, dat is nog maar een kleine groep. Uh, en dat komt ook nooit meer terug. Ik sluit niet uit dat het CDA in een iets andere politieke constellatie... Uh, aansprekende uh, politieke uh, voorlieden... Uh, dat het CDA ook uh, plotseling weer uh, heel erg kan groeien. Ja, het is niet... een beetje persoonlijkheidscultus geworden. Ja, ja, als je een... de P van de A ziet. In oh, ja, bedoel, die, zijn, die zijn in een paar weken tijd van 15 naar 35 zetels gevallen. Ook bizar. Gevoerd. Maar het hele gejojo in die peilingen... en volgens ook in de uitslag is ook bizar. De, ene, de enige partij die een beetje constant was, uh, was de VVD. Uh, ja. Constant populair. Maar verder... Het alle ja, en ook de VVD is nog maar een paar jaar geleden dat hij het tot op het bot verdeeld tussen Verdonk en uh, bijna Rutte. Bijna, precies, ik bedoel, ja. dat was een partij die, die was in doosnood leek het wel. Ja. En die stond ook heel slecht in de peilingen. Uh, wat dat betreft, dat is dan het hoopvolle voor CDA's. Uh, het is kennelijk op dit moment zo dat het ook het kan zo... niet slechter worden. Nou ja, het, het, dat zeg ik niet. Dan weet ik niet of het niet slechter kan worden, maar het kan in ieder geval ook beter worden. Betekent dit ook niet uh, het feit dat het zo op en neer schiet dat de oude politieke stromingen eigenlijk hun uh, aantrekkingskracht verloren zijn? Ik bedoel, de, de, de, het socialisme, um, het, ja, uh, de extreme uh, of het, het extreme marktliberalisme, het extreme kapitalisme, maar ook uh, de, de, de, uh, de christendemocratie. Ja, ik denk dat het automatisme dat, dat uh, inderdaad is weggevallen. Je ziet dat ook bij clubs. Hè? De, het aantal mensen wat levenslang lid is van een bepaalde uh, omroep... of een bepaalde uh, uh, club, uh, ja dat, dat daalt snel. Mensen zijn een tijdje geïnteresseerd en dan doen ze mee... en daarna gaan ze weer iets anders doen. Dus de, die, die loyaliteit die heel erg diep zit met bepaalde clubs vanuit je levensbeschouwing... vanuit je politieke opvattingen, noem maar op. Dat is veel minder geworden. De publieke uh, omroep is daar bijna symbool voor, inderdaad. Ja. Dat de, de, de, de confessionele uh, omroepen van oorsprong... die verliezen leden, uh, maar de, de what's-in-it-for-me-omroepen... bijvoorbeeld omroep maken die goede als kool. Ja, en dat, dat past dus inderdaad wel bij uh, deze periode. Uh, overigens, uh, de, de evangelische omroep heeft daar ook nog niet al te veel last van. Dus dat is... Uh, um, het is ook geen automatisme dat uh, als je op dat thema mensen verenigt... dat, ze dan, uh, dat het dan uh, leegloopt. Dat is niet zo. Um, maar je ziet dat die loyaliteit van nature, uh, dat die weggaat... en dat dat in de politiek tot, uh, in, in, uh, in Nederland in ieder geval... tot enorme uh, wisselingen leidt. Ja. ja, onzekerheid ook daarmee. Wat betekent dat voor het asielbeleid? Die wispelturigheid, de politieke wispeltuurigheid uh, op landelijk niveau? Nou, nu, op de, nu is het een heel interessant uh, moment... Um, wat je ziet dat is want er wordt wel eens gezegd uh, de kiezers die, uh, die wilden de polarisatie niet ik denk juist dat de verkiezingsuitslag een teken is van polarisatie ik ken heel veel mensen uh, die tegen mij zeiden van nou ik heb nu VVD gestemd want ik wil niet dat de socialist premier wordt dus <lacht> men stemde eerder tegen de PvdA ja. dan voor de VVD en andersom was het ook zo. Die mensen ja. die stemden P van de A omdat ze en tegen de VVD, de VVD waren. Keer, maar nu, VVD. nu gaan ze vervolgens, moeten ze wel met elkaar samenwerken? Dat gaan ze ook doen en dat kan ook best, want het zijn uh, realistische, nuchtere mensen. Maar op het asielbeleid zullen ze um, ja, moeten kijken van hoe kunnen wij tot een beetje pragmatische oplossingen komen. En dat kan ook wel, want ik heb dit beleid nu echt jarenlang, zit ik er uh, met mijn neus bovenop. En ik heb Cohen meegemaakt als staatssecretaris. Ik, uh, uh, ik heb groot respect voor zijn bestuurlijke kwaliteiten. Maar ik denk dat hij in zekere opzicht de hardste was van allemaal. Uh, ik heb Verdonk meegemaakt. Uh, die was hard, maar we hebben het er net al over gehad. Uh, op andere momenten dan kon ze ook weer heel ruimhartig doen. Uh, ik denk dat VVD en PvdA zitten er wel anders in. Maar uh, als ik nou kijk naar Al in een kabinet, uh, PvdA-politica, in een kabinet met CDA... En ik zet dat tegenover um, uh, leers, uh, CDA-politicus uh, uh, in een kabinet met VVD, PVV. Um, de, de presentatie is enorm verschillend. We gaan afronden. Maar het verschil uh, in de praktijk valt mee. Dus ik denk te komen pragmatische oplossingen. Goed, laten we vooral hopen dat een periode van politieke rust komt. Lijkt me sowieso heerlijk. De vraag straks in tweede uur. Heeft u wel eens asielzoekers geholpen, vrijwilligerswerk gedaan? Kent u mensen die gevlucht zijn? Of heeft u misschien zelf ook wel ooit gevlucht in een grijs verleden? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna 0800-1121. U kunt nu alvast bellen en straks in tweede uur bent u aan het woord. Jos Wiene, burgemeester van Katwijk, voorzitter van de asielcommissie van de VNG. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. Een CRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 9. Verdachten. Wat dacht u van de complete familie Wanger? Op de oude Henrik Namensien. Een moordenaar huurt niet 40 jaar na dato een journalist als kwist in... om de door hem zelf gepleegde moord op te komen lossen. Maar de rest... In al die jaren heb ik zonder het te weten... waarschijnlijk uren tegenover de moordenaar van Harriet Wanger gezeten. De gedachte alleen al... Terug naar gisteren. Waar heeft u Harriet voor het laatst gezien, meneer Wanger? In mijn werkkamer. Ze, ze wilde me ergens over spreken, maar ik zat in vergadering. De jaarcijfers over 1965 moesten afgerond worden. Heeft u enig idee waarover ze wilde spreken? Ik had beter moeten weten. Harriet zou nooit een vergadering storen als het niet zeer dringend was. Dit is niet uw schuld, meneer Wanger. Er is vast een heel redelijke verklaring voor een verdwijning. Gustave Morel, inspecteur van de recherche. Harald Wangen, neemt u plaats. U bent de grootvader van Harriet. Kunt u mij vertellen waar u was ten tijde van Harriets verdwijning? Op zaterdag 22 september 1966 tussen... 14 uur en pakweg. 15 uur 30 s'middags. Ik was bij het ongeluk op de brug. Bij het autovak van Gustaf Andersen. Hij zat beklemd. En wij probeerden hem met een man of vier, vijf te bevrijden. Was u al die tijd op de brug? Ik ben even naar huis gegaan om me te verkleden. Toen we die man eindelijk los hadden... zag ik dat ik helemaal onder de stookolie zat. Geen prettig idee met al dat brandgevaar. Hoe laat was dat? Dat ik naar huis ging. Geen <laughs> idee... Maar ik heb Harriet niet meer gezien. Voor het ongeluk, om twee uur, heb ik haar kort gesproken. Ze kwam toen net terug uit de stad. Uh, ze was bij een paradewezen kijken, geloof ik. Ze kwam terug omdat we dat familiediner hadden. Wat was uw indruk van Harriet? Wat was mijn indruk van Harriet? Nou, gewoon. Ik vroeg, heb je het leuk gehad? Ze zei ja. Het is niet zo'n kwabbel als die moeder van de. Heeft u enig idee waar Harriet zou kunnen zijn? Ze zal wel bij een vriendin zitten. Die komt vanavond gewoon weer aangewaaid en heeft geen idee van deze hele toestand. Naar een vriendin, denkt u. Hoe kan ze dan het eiland hebben verlaten? Martin, jij bent de broer van Harriet. En je zit in het laatste jaar van de middelbare school. Is dat correct? En je volgt je opleiding niet hier in Hiddeby, maar in Uppsala. waar je bij je grootvader Harald Wanger woont. Dat klopt. En je was dan tijdens het ongeluk niet op het eiland? Zaterdag was het grote familiediner. En ik zou dus eigenlijk meerijden in de auto van mijn grootvader. Hm? Maar door alle spullen en gedoe paste ik er niet meer bij. Dan ben ik met de trein gekomen, maar ik had vertraging en, en gedoe. En toen gebeurde dus dat ongeluk en kwam ik dus het eiland niet meer op. Ja. Heb je Harriet die dag nog gesproken... Telefonisch bijvoorbeeld. Nee, dat was helemaal niet nodig. Want ik zou haar gewoon thuis weer zien. Hm. Heb je enig idee, Martin? Waar je zus zou kunnen zijn? Ze komt niet van het eiland af, dus zou ze in principe nog gewoon op het eiland moeten zijn. Ergens. Ik bedoel, ze moet toch gewoon ergens zijn? Dat kan toch niet anders? <laughs> nee. Isabelle Vanger, u als moeder van Harriet... Uh... Heeft ze ooit iets gezegd of iets laten merken... waaruit bleek dat ze, dat ze van plan was om weg te lopen? Nou ja, zeg. Mevrouw, het is nu eenmaal een van de mogelijkheden... waar we rekening mee moeten houden. Mijn Harriet had geen enkele reden om weg te lopen. Weet u wat ze die dag aan had? Wat voor soort kleding draagt ze normaal gesproken? Ja, gewoon wat meisjes van die leeftijd dragen, weet ik veel. Een spijkerbroek. U bent haar moeder... U weet vast beter en wie dan ook hoe we Harriet zouden kunnen herkennen. Ze heeft donkerbruin haar. Donkerbruin haar. Dat geeft heel veel mogelijkheden. Harriet zou nooit zomaar weglopen. Het is niks voor haar om haar familie zo in onzekerheid te laten zitten. Even voor mijn duidelijkheid. Anita, je bent de dochter van Harold Wanger. Dat is correct? Ja. Hier staat dat je een nicht van Harriet bent. Maar jullie zijn dus achternichten. Ja, maar we zijn vooral vriendinnen. Ik had me er heel erg op verheugd haar te zien dit weekend. Ik maak me zorgen, meneer Morel. Ja, begrijp ik. Ik zal je eerlijk zeggen, uh, dit ziet er niet goed uit. Wat niet, meneer Buurman? Ach, dat weet je best, Lisbeth. Je voorgevolgd, meneer Palm, heeft je volledige autonomie gegeven. Palmgreen, Holger Palmgreen. Ja, ja, ik vind dat nogal een risico, gezien je staat van dienst. M meneer Palmgreen had geen reden om mij niet te vertrouwen. Hmm. Hmm. Nou, vanaf nu beheer ik jouw financiën. Oh. Ik betaal je rekeningen en jij krijgt een bedrag van 1400 kronen zakgeld per week. Dat kun je uitgeven aan eten, kleding, de bioscoop, dat soort dingen. Het geld is niet bedoeld voor andere dingen. Begrijp je wat ik bedoel, Liesbeth? Nee. Met wie ga jij om? Gebruik je alcohol? Drugs? Heeft Palmgren toestemming gegeven voor die ringen in je gezicht? Je hebt het goed gespeeld, blijkbaar. Je bent er erg lang mee weggekomen. Maar nu je onder mijn juridische en financiële verantwoordelijkheid valt... zal er het een en ander moeten veranderen. Ik wil elke week de bonnetjes van je uitgaven zien. En die zal ik controleren. Ik heb een nieuwe bankrekening voor je geopend, hier staat het. Geef dit nummer maar door aan je werk. Maar bij wie moet ik zijn dan? De salarisadministratie, Lisbeth. Vraag het maar aan je baas, aan meneer uh, Armanski... En wat voor soort werk doe je bij Milton Security? Ik breng de post rond. Ik zorg voor koffie en uh, soms mag ik iets kopiëren. Oh, Dat is heel goed, Lisbeth. Heel goed. Michael. Mijn vader, Frederik Wanger... was een kil en ongevoelig mens... Ik kan me niet herinneren dat mijn vader ooit... ook maar enige vorm van genegenheid tot uitdrukking heeft gebracht. Daarentegen was hij kwistig met beledigingen en kwetsende opmerkingen. In mijn vaders ogen deed je het nooit goed. En je best doen was niet goed genoeg. Toen ik me eenmaal in ging zetten, voor het bedrijf althans... veranderde dat. Enigszins. Hij kreeg een soort respect voor me... Nu niet het soort respect van ouder naar kind, maar van man tot man. Ja. ja. En feitelijk waren we vreemde voor elkaar. Ja, hoe was dat in je tienerjaren? Oh ja, ik was een brave borst. Ik, ik voelde nooit de drang om te rebelleren. Ik liet alles over me heen komen. Maar mijn oudste broer Richard, die kwam in opstand. Na een fikse ruzie is Richard uit huis gegaan en naar Uppsala verhuisd om te studeren. Daar vond hij al gauw aansluiting bij een groep mensen... die altijd voor hem klaar stond... en die zichzelf zijn nieuwe familie noemde. Richard werd lid van het Nationaal Socialistische Vrijheidsverbond. Een van de allereerste nazi-groeperingen van Zweden. Ja. Vind je het niet fascinerend hoe de nazi's er altijd in slagen... het woord vrijheid in hun propaganda te gebruiken? Ja, jij broer in de naam van die vrijheid, is het niet. Ja. Hij sneuvelde in februari 1940. Hij werd een martelaar binnen de nazi-beweging. Tot op de dag van vandaag, ja, verzamelde zich elk jaar... op de sterfdag van Richard Wanger... een aantal idioten op het kerkhof in Stockholm om hem te eren. Voor zijn zoon moet het de gelukkigste dag van zijn leven zijn geweest... toen hij hoorde dat zijn vader dood was. En Gottfried? Mm. Hoe oud was hij toen Richard stierf? Hij is al dertien geweest zijn. In een vlaag van ongekende empathie haalden mijn vader Gottfried en zijn moeder naar Hiddeby. Ja. Toen hij wat ouder was geworden, heb ik hem nog een baan binnen Vanger bezorgd. Hij probeerde er wel wat van te maken, maar ja, hij, hij kon het niet. Het zat niet in hem. Hij, hij was slordig, ongeconcentreerd. Kon niet van de drank afblijven. Kon niet van de vrouwen afblijven. Godfried trouwde uiteindelijk met Isabella. Mm -hmm. Henriette, Martin, mm -hmm. Godfried, Isabella... Mm -hmm. en Godfried, zoon van Richard. Mm -hmm. En die andere broer die overleden is, Gregor. Greger. ging Richard Artena. Maar hij was niet zo fanatiek als zijn oudere broer. Na de oorlog werd hij eerst leraar. En toen rector op de middelbare school van Heddeby. Was hij geen lid van uh, die Noorse nationale partij? Hij heeft tot aan zijn dood braaf de contributie betaald. Ja, in een van, van je dozen met onderzoeksmateriaal... kwam ik het boek Het Nieuwe Europa ter Volgieren tegen. Dat is het uh, magnum opus van mijn derde broer Harald. Ik kon de naam van Banger niet terugvinden in de Goddank boek. niet, nee. Hij heeft het onder pseudoniem geschreven. Voor de oorlog studeerde Harald medicijnen. Hij raakte gefascineerd door de rassenhygiëne. Ja. Hij was een tijd lang werkzaam bij het Zweedse Rassenbiologisch Instituut... en was als arts een vooraanstaand figuur in de campagne... voor, hou je vast, sterilisatie... Van ongewenste bevolkingselementen. En ik heb het boek even ingezien. Ja. De schrijver, Harold, begrijp ik nu. Ja. pleit niet alleen voor sterilisatie. maar ook voor euthanasie. en actieve hulp bij zelfdoding van mensen. die niet in zijn beeld van de perfecte Zweedse volkstam passen. Ja. Hij pleit voor massamoord. Ja. ja, in onberispelijk academisch proza. met alle noodzakelijke medische argumenten. Waarom is Harold ooit teruggekeerd naar het eiland? Hij werd oud. En hij had niks meer in de grote stad te zoeken. Bovendien is het huis, dit huis, zijn eigendom. Het moet vreemd zijn om zo dicht bij een broer te wonen die je haat. Oh, maar... Ik haat hem niet, Michael. Dat heb je verkeerd begrepen. Wat ik voel voor hem is... mogelijk medelijden. Hij is ziek. Hij is volkomen gestoord. Hij is juist degene die mij haat. Hij haat jou? Ja. Omdat ik trouwde. Ik voelde bij al hangen. Op 10 juni 1941, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog... werd ik naar Duitsland gestuurd voor een bezoek van zes weken... aan het handelskantoor van het Wanger in Hamburg. Ik was toen pas... 20 jaar oud en had de Duitse agent van het concern een oudere veteraan in het bedrijfsleven genaamd Herman Lobach als begeleider en mentor. Ik woonde in bij hem en zijn gezin in een fraaie woning in een Hamburgse wijk voor welgestelden. We zagen elkaar dagelijks hij was net zo min als ik nazi, maar hij was om praktische redenen lid van de nazipartij. Hij moest wel. En uh, op een nacht maakte hij mij plotseling wakker. De radio stond aan en ik begreep dat er iets dramatisch was gebeurd. We hoorden onder andere Victor Reinier, Erik van der Donk, Jaap Spijkers en Peter Faber. Bewerking Christine Geense, regie Marlies Cordia en Wiebeke von Saaier. Assistentie Hanneke Hendricks. Productie Karin van Dis. Techniek Frans de Rond. Sounddesign Joosten en Kuitenbrauwer. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de NPO.